Het is donderdag 23 maart 2017. Dit is de Battenvierde podcast. Met vandaag de gast Lex Cornelissen. Lex is uh, voorzitter van de Jvd Rijnmond. Hoewel hij alles in dit interview op persoonlijke titel doet, zeggen we er even bij. Je bent historicus. Uh, wow. Bijna. Ja, historicus, uh, historicus in speek, uh, in speek. student geschiedenis nog. Okay. Uh... maar misschien wel een beetje een amateur-historicus. Ja, ja. natuurlijk. Nee, ja, amateur-historicus, daar ga ik mee akkoord. Zeker. Okay. Ja. Okay. Verder ben je politiek commissaris Immigratie en Integratie uh, in de landelijke EOVD. Dus uh, dat is denk ik iets waar ook zeker je interesse naar uitgaat. Je zit in de redactie van de Dream Master. En sinds kort ben je ook schrijver omdat je uh, een bijdrage hebt gedaan aan het, aan het boek De Europese Spagaat. Ja, dat klopt. En om het laatste te, te beginnen, kun je vertellen waar jouw stuk over gaat? Nou, waar sowieso de Europese Spagat over gaat, is eigenlijk een, het is een bundel van allerlei schrijvers die uh, nou, eigenlijk hun visie geven over de toekomst van Europa, waar Europa naartoe moet. En het is een heel breed spectrum, dus er zitten stukken in die vooral hebben over de culturele ontwikkeling, een stuk over de geopolitieke ontwikkeling. En mijn stuk uh, heb ik voornamelijk, ik uh, ik er nog een stukje meer vanaf, want ik heb het eigenlijk over... De toekomst zeg maar, van jongeren in de politiek in Europa. En dan met name een beetje de rechterflank van de jongeren. En ook hoe ik me inzien hoe dat gaat veranderen. Want uh, als je nu denkt aan jongeren in de politiek. Dan hoor je vaak verhalen over de millennials. En uh, uh, weet je... Dat alle jongeren op Jesse Klaver gestemd hebben en dat uh, uh, mensen lopen demonstraties en de social justice warriors, echt de hele linkse jongeren hoor je vaak terug. Mm -hmm. Terwijl ik bij mezelf, ik ben ook een millennial, ik ben geboren in 1993, dus de meeste sociologen en antropologen die delen mij in bij die generatie. Maar ik ben, uh, ik ben absoluut niet zo en ik ken heel veel jongeren die ook niet zo zijn. En uh, nou vanuit dat principe ben ik gewoon gaan schrijven en ook gaan kijken naar van, goh, hoe zit het tijdsbeeld in elkaar. Dit is tijdsgeest in elkaar. En toen ben ik eigenlijk achtergekomen dat nou, als je gewoon gaat kijken naar hoe de wereld zich ontwikkelt, dan zien we dat nou, de Koude Oorlog is voorbij. Dus je ziet overal eigenlijk die nationale identiteiten sterker terugkomen. Je ziet dat in Oost-Europa heel erg sterk terug, landen als Polen en Tsjechië. sterke identificatie uh, nationaal gezien, maar ook buiten Europa. Dus Landen, landen, landen in, in Zuid-Amerika hebben dat sterk. Een Japan, een China's allemaal grote vlaggen vertonen, heel nationalistisch. En um, dat ik eigenlijk denk van ja, weet je, als de hele wereld zich zo op culturele waarden aan het heroriënteren is, dan is het eigenlijk vreemd als wij dat hier in Nederland uh, niet als vanzelf ook een beetje meer gaan doen. En wel ja, zie je nu dus ook dat als er één thema is waar het in de verkiezingen over is gegaan, is de vraag wie zijn we nog als Nederland? Dat zelfs een partij als de VVD, dat is ook een individualistische partij, waarvan je niet zou zeggen van goh, die gaat hardcore op cultuur spelen. Uh, heel erg met dat thema normaal doen en wat zijn de normen, uh, wat zijn de waarden van de cultuur uh, lopen spelen. Dat zijn dingen die in 2006 nog uh, Jan-Peter Balken en de spruitjeslucht hadden. Dus ik denk dat dat wel, uh, nou, eigenlijk met dat thema ben ik aan de gang gegaan en hoe dat zich uiteindelijk gaat ontwikkelen, ook voor jongeren en hoe mijn generatie... Uh, met die, uh, die cultuurwisseling uh, omgaat en hoe wij er als Nederland ook op een sterkere manier uit kunnen komen. En waarom denk jij dat dat beeld van de jongeren, uh, dat ze, is dat die voor je als sklaver, dat ze over het algemeen ding zijn, uh, hoe komt het dat dat het dominante beeld is? Nou, ik denk dat dat iets is dat ook een beetje is overkomen waar je uit de Verenigde Staten. Daar zie je wel heel erg terug dat nou ja, je hebt daar natuurlijk een cultuur waarin uh, jongeren ...altijd een beetje in het verdomhoekje staan. Je hebt nog steeds een generatie die zeer conservatief hun kinderen op hebben gevoerd. Vaak met, met het geloof, met allerlei uh, uh, normen en waarden en uh, daar een afzetbeweging tegen is gekomen. Je ziet daar dat mensen ook het systeem heel erg beu zijn met veel uh, corporatisme in de politiek. Veel uh, beetje crony capitalism, zoals ze dat dan daar zo mooi noemen. Veel uh, mensen die geld hebben en de lobby in de politiek, uh, die een groot probleem is, dan zie je dat mensen zoals Bernie Sanders daar heel erg alternatief tegenover zetten. Van ja, weet je, we gaan het democratisch doen, we gaan het met nieuwe ideeën doen en dat heel erg daar aanspree aanspreekt. Wat ook zeker meetelt in Amerika de uh, studentenleningen. Studentenschulden zijn daar een heel groot probleem, veel groter dan in Nederland. Bedoel, dat gezeur dat je hier hoort over dat studenten uh, 10.000, 20.000 euro schuld opbouwen, dat, dat is. Niks, Dus is ja. vergeleken hoe dat daar is. We hebben ze dus standaard tonnen schuld. Ja, nu, soms wel ja, zeker. En dat hoeft niet per se tot een baan te leiden, maar je moet ja. na een jaar of acht wel gewoon gaan terugbetalen, anders ja. staat de deurwaarde voor de deur. Uh, dat is in Nederland niet het geval, maar ik denk dat die cultuur sowieso is een beetje omgeslagen. En hoe het natuurlijk ook zit, jongeren zijn over het algemeen, zeker hoogopgeleide jongeren, die je dan vaak hoort. Ja. De laagopgeleide jongeren, die, die komt niet in de media en die schrijft geen blogs en weet ik veel wat. Uh, maar een hoogopgeleide jongen, veel kosmopolitischer is. Dus veel aan het reizen is. Veel in contact is met jongeren uit andere landen. En uh, natuurlijk ook uh, weinig in contact is met uh, het achterland in de samenleving. Zeg ja, nou. Dus die de negatieve gevolgen van de, van de immigratie eigenlijk ja. niet zien. Uh, wel de positieve dingen. In de zin van hè, dat ze lekker uh, een jaartje op uh, uitwisseling kunnen naar een uh, Europese universiteit. Ja, en, ja. Uh, ja. ja dat ze dus ik denk dat dat... Dat is zeg maar het beeld en die, die jongeren die hoor je ook het beste, alleen ik denk dat daar dat een soort van tussenfase is, want uh, die globalisering die bestaat, tuurlijk, daar ben ik het ook helemaal, uh, helemaal over eens, um, alleen wat je toch ziet, en dat is ook, daar is ook allerlei onderzoek naar gedaan, is dat hoe meer contact je hebt tussen verschillende culturen, hoe belangrijker het is dat iemand zijn eigen cultuur ook goed kent. Want uh, nou ja, zonder licht heb je geen, geen duisternis. Zoals ze dan in de esoterische termen altijd heel mm -hmm. erg mooi zeggen. Um, als jij alleen maar met mensen van je eigen cultuur bent. Dan is het vanzelfsprekend dat iedereen die cultuur heeft. Dan hoef je ja. dat ook niet te definiëren. Ja. Maar als je in contact komt met andere cultuur. Dan heb je het over de verschillen tussen mensen. Heb je het over de overeenkomsten tussen mensen. En dan pas wordt het een issue om over te praten. En waar ik denk. Uh, uh, denk ik denk, denk dat jongeren die te weinig daarmee bezig zijn. Mensen in het algemeen die er te weinig mee bezig zijn hebben. Is dat ze... Niet, uh, dat ze dat door dat niet te erkennen zich ook het risico laten lopen dat wij met onze Nederlandse cultuur of West-Europese culturen, andere landen in West-Europa hebben er ook last van, toch een beetje verdrinken in dat, dat globalistische, uh, die cacophonie van culturen. Ja. Um, en dat het dus ook heel belangrijk is, voor, ken jezelf, want dan kun je op een gelijkmatige manier omgaan met anderen. Ja. Nog, nog even dat verschil, hè? want je zegt er is een duidelijk verschil tussen Amerika en Europa. Ja. Um, uh, wat ik wel eens vaak heb gezien als analyse... is dat, uh, dat ze in Amerika over het algemeen linkser zijn... omdat ze bijvoorbeeld acht jaar al Obama aan de macht hebben gehad. En ja de mensen die nu in die zogenaamde millennial-generatie zitten... die hebben wij zo'n spreken in hun volwassen leven... hebben ze eigenlijk alleen maar Obama meegemaakt. En uh, misschien nog de slechte kanten ja. van, van de bush zeg maar. Ja, dat klopt wel. Terwijl, ik kan me voorstellen, hier in Nederland... Um, uh, ja, vanaf eigenlijk 2002 hè, hebben we toch altijd al een hele stabiele aanwezigheid gehad van LPF, later de PVV VVD is natuurlijk de grootste geworden dus we zaten toen toch al sowieso in een wat rechtse ja. stramien denk ik. Maar dat klopt wel zeker Want ik heb ook, uh, uh, zeker als je gaat kijken naar de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen iedereen verwachtte eigenlijk dat Donald Trump dat zou gaan verliezen ja. en als er een republikein zou winnen dan zou dat altijd een hele kleine meerderheid zijn dat was een beetje de verwachting en dat beeld, dat klopt ook heel erg, want als je terug gaat kijken in de geschiedenis is het eigenlijk sinds Bush senior is er geen, is, en dat is eind jaren tachtig, uh, geen uh, uh, president meer geweest die echt van de republikeinse kant die echt een verkiezing heel ruim gewonnen heeft. Het is dus altijd of de republikeinen winnen net, weet je hakken over de sloot, of het is een klinkende overwinning voor de democraten. Dus er is ook in Amerika denk ik een soort van politiek idee in de tijdsgeest geweest van uh, we zijn steeds progressiever aan het worden, we gaan ergens naartoe. Uh, dus dat denk ik zeker, zeker die acht jaar Obama die toch echt heel erg progressief waren qua beleid, dat ook Amerika voor het eerst in heel erg lang eigenlijk ook door alle uh, uh, progressieve commentatoren in Europa gezien werd als een gidsland, uh, dat toch heel erg dat idee was van kijk jongens we zijn nu een progressief gidsland, we gaan ergens naartoe. En dat uh, dat ook wel ingespeeld heeft op hoe jongeren naar zichzelf en naar hun land gekeken hebben in Amerika. Nou ja, en ik denk dat Amerika nog in een relatieve babbel zit. Uh, omdat Amerika volgens mij ook veel minder last heeft van de immigratie. He, er zijn minder uh, terroristische aanslagen. Uh, he, wij hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar hebben we miljoenen migranten gehad in Europa. Nou, ik denk dat ik dat, uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Tot in zover klopt dat omdat het een ander soort immigratie is geweest. Als je gaat kijken naar... Uh, ...bijvoorbeeld islamitische immigratie... ...waar in Nederland heel veel om te doen is... ...dat heb je daar veel minder gehad... je hebt natuurlijk niet het, het Midden-Oosten als grensstreek van Europa... Ja. ...heb je daar in, uh, uh, in uh, Amerika niet... ...maar je hebt wel Mexico als grensstreek... ...en als je gaat kijken hoe de percentages uh, uh, uh, van bevolkingsgroepen zijn veranderd... ...sinds eind jaren tachtig tot nu... ...dan zie je gewoon dat weet je, de, de, de, de blanke amerikaan ...gewoon de autochtone van Europese settlers afkomstige Amerikanen... Dat dat veel, veel minder dominant geworden. Dat er steeds meer Latino's bij zijn gekomen. Steeds meer ja. mensen uit, uit Azië ook. Heel veel mensen uit, uit, uh, uit China en Vietnam zijn komen immigreren. Dus ik denk dat dat patroon van dat immigratie. Uh, toch heel erg het zelfbeeld van uh, Europeanen In dat geval Amerikanen onder druk heeft gezet. Ik denk dat dat wel op dezelfde manier megatrend is geweest in Amerika als in ja. Europa. Het is wel anders geweest natuurlijk. Omdat het. Uh, ...om ja, Mexicanen en om Aziaten ging ...in plaats van bij ons heel erg vaak ook om... Uh, ...Islamitische immigratie, ook mensen uit Oost-Europa... ...maar ik denk wel dat het idee van... Heet je, ...er komen hele volkstanden binnen, wat moeten we daarmee? Ja. En dat bepaalde groepen daar minder last van hebben dan andere groepen... ...ik denk dat dat wel vergelijkbaar is tussen Europa ja. en Amerika. Ja, de hele build-the-wall uh, gebeuren. Ja. En, uh, ja. Nou ja, wat misschien in Nederland ook wel een beetje uh, het denkbeeld heeft gecreëerd... ...van een linkse jeugd, is natuurlijk... De hele obama visering van Jesse Klaver bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, en, en, en alle media die natuurlijk alleen maar aan hem aandacht hebben gegeven, uh, vlak voor de verkiezingen. En inderdaad, wat je zegt, van er is een soort zwijgende meerderheid van vooral rechtse jongeren eigenlijk. Die ondertussen wel heel erg pro PVV bijvoorbeeld zijn, of heel recentelijk pro Forum voor Democratie. Ja. Wat ook toch een relatief jonge partij is, vind ik. Ja, want dat, dat is ook iets dat je, ja, in Nederland denk ik dat je het heel duidelijk terugziet. Want uh, nou is het wel zo dat tijdens de verkiezingen uh, D66 en GroenLinks onder jongeren echt de populairste partij waren, de PV dan daarna, mm -hmm. maar uh, zou je zeggen oké, okay, duidelijk jongeren zijn links. Maar wat je ook zag is dat de opkomst onder jongeren echt significant lager was dan het gemiddelde. Ik weet de cijfers zo niet uit mijn hoofd, maar algemene opkomst was 80% ongeveer voor jongeren zal het 60 zijn geweest. Hmm. En uh, dat je in peilingen die voor de verkiezingen gedaan zijn... ...toch ziet dat hele grote groepen jongeren aangaven toen voor de PVV uh, te gaan. Dat af en toe in peilingen soms wel 35% was. Ik bedoel, dat is echt nog hoger dan de PVV op zijn hoog stond uh, hier in de peilingen. Dus, uh, weet je, dat is echt een educated guess. Maar ik denk dat heel erg veel jongeren die gedesillusioneerd zijn met de politiek... ...en uh, die uh, wel te maken hebben met uh, een steeds grotere toenemende hoeveelheid... Uh, uh, ja, mensen in de klas waar ze zich niet meer kunnen identificeren, mensen in de buurt, uh, uh, verhalen van, uh, van meisjes die last hebben van intimidatie op straat. Ik denk dat dat soort dingen wel bij veel jongeren een uh, impact hebben gehad en uh, dat die jongeren nu misschien niet zijn gaan stemmen. Maar ik denk wel dat dat een soort van onderstroom is die uh, uh, niet zichtbaar is in de media. Ja, en hij zit misschien ook niet te maken met uh, wat je noemt nu de, ja, een beetje de negatieve af, uh, aspecten van de immigratie. Maar wat je natuurlijk ook onder jongeren ziet, is dat er een desillusie is. Misschien over de politiek, maar misschien ook over de economie. Uh, het is niet meer vanzelfsprekend van je doet een goede studie. En als je ja. be je best doet op school, dan krijg je vanzelf een goede baan. En dan kan je een huis kopen, een auto kopen, een gezinnetje stichten enzovoort. Ja. Uh, dat is eigenlijk niet meer. Hè? Je moet stages volgen, je kan een beetje freelancen. Het is allemaal net wat... Ja, die, die, die jongeren zijn misschien ook teleurgesteld in wat ze met hun studie kunnen bijvoorbeeld. Precies. Ze komen op de arbeidsmarkt en het is een ja, desillusie wat ze kunnen in het land. Waardoor ze misschien ook de binding verliezen. Ja, ja ik denk dat dat wel degelijk meest. Ik denk dat veel jongeren zich zorgen maken om hun toekomst. Ik, uh, bedoel, dat, ik denk dat. Ik weet niet precies hoeveel jongeren dat zijn. Maar bedoel, het, is, het is heel logisch om dat te denken. Je hebt mensen die daar uh, heel veel bij varen. Die denken van kom weet je, ik word later gewoon een ondernemer of ik ga later vaak van baan wisselen. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan hoe millennials dat juist omarmen. Ja. Dus uh, jongeren zeggen van ja, weet je, ik wil een lerende carrière hebben met steeds andere werkgevers en steeds meer voor mezelf een portfolio opbouwen. Allemaal ja. heel erg leuk. Maar ik kan me best voorstellen dat er jongeren zijn die zoiets hebben van ja weet je, maar ik wil ook gewoon uh, een gezin met een rijtjeshuis een auto voor de deur en uh, het liefst ook dat ik mijn kinderen op kan voeden in een buurt waar ze uh, nou ja, hetzelfde soort jeugd kunnen hebben als ik. Ja. Ik denk dat dat idee... Uh, toch, ik denk niet dat het kan, haast niet dat al die jongeren zulke hippie-juppen zijn. Ik denk en, dat er. Dat het en kan er is ook niet. wel iets wat, um, wat, wat, wat soort van gepromoot wordt, doordat er geen alternatieven zijn. Moet het allemaal fantastisch zijn? En moet iedereen het fantastisch vinden? Of zo? Dat, dat, dat idee heb ik ook wel. Ja. ja. Je hebt er toch een beetje een bubbel, denk ik, in de media. Van mensen die dat allemaal heel erg mooi vinden. En allemaal ja. heel erg onvermijdelijk vinden. Ja, maar de media ja. is toch per definitie politiek correct. Want het is niet leuk om een politiek incorrecte presentator te hebben. Want dan raak je alleen maar kiezers mee kwijt. Het moet allemaal leuk en hip en aardig zijn. Dat is denk ik sowieso het hele probleem van de media. Dat is het is allemaal één soort mensen, dat, ja. dat denk ik wel. Ik bedoel, zelfs als ze het niet expres doen, zit je toch echt in je bubbel. Er is ook recentelijk onderzoek naar gedaan, ik weet niet meer precies van wie. Maar dat ook, als je gaat kijken naar, van, goh, hoe zijn mensen in de politiek, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, geneigd om te stemmen op issues als ze zelf uh, uh, bijvoorbeeld... Um, nee, leuk voorbeeld in dat onderzoek, ik weet echt niet meer welk onderzoek, maar het was heel leuk. Omdat het er heel, heel erg goed bij aansluit, is dat... Um, bijvoorbeeld politici, rechtse politici, conservatieve politici, die uh, zelf uh, dochters hadden, sneller geneigd waren om voor het recht op abortus te zijn. Hm. Ik geloof dat dat een internationaal onderzoek wel eens gelezen heeft. Maar dat je toch merkt dat los van politieke idealen en partijprogramma's mensen sneller geneigd zijn om standpunten in te nemen die passen bij hun leefwereld. En ja. dat je dan toch ziet dat er een soort van Disconnect bestaat tussen politici die ook uit dat hoogopgeleide circuit komen. Ja. Ook in dat circuit waar, uh, uh, nou ja, zekere hoge mate van vrije markt vindt iedereen mooi. Maar ook een hoge mate van uh, multiculturalisme, de voordelen daarvan zien, globalisering daar de voordelen van zien. En dat daar een soort van onuitgesproken consensus over bestaat, die niet zo breed gedragen wordt uh, in de bevolking als algemeen. Ja, maar en, dat is niet helemaal zo, want als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Forum voor Democratie, dat is... He, wordt door heel veel mensen ook als een elitaire partij gezien. Ja. Terwijl die zijn natuurlijk juist totaal andere kant. He. Echt heel nationalistisch, uh, streng tegen immigratie, ja. cultuur verdedigen. Dus dat hoeft niet per se samen te nee, gaan. Nee, zeker niet. Dat denk ik absoluut. Het moet ook niet zo geïnterpreteerd worden uh, dat dat per se zo samenvalt. Uh, daar gaat mijn stuk in het boek ook over. Namelijk dat je bedoel, als, als, als politiek geëngageerde jongeren. Nee, ik bedoel, ik ben ook niet laag opgeleid. Ik bedoel, universitaire studie, uh, dat wordt mijn tweede studie al. Uh, ik schrijf veel, ik denk heel erg veel na over dingen. Dus ik ben, Je zou mij ook heel erg goed heel elitair kunnen noemen. Ik bedoel, zo ziet dat zelf liever nu. Maar dat ben ik wel, gewoon statistisch gezien. Mm -hmm. En natuurlijk, daar staat ook een tegenbeweging tegenover van mensen die. Je hebt een beetje de nieuwe romantici. Je had in de ja. 19e eeuw die romantieke beweging. Die dacht van. Hey, we moeten juist. Uh, onze, onze teruggrijpen in onze cultuur, onze geschiedenis, de natuur heel erg sterk, weet je, het grootste van de wereld aanschouwen. En ik denk dat we dat weer een beetje tussen de tegenbeweging van mensen die zeggen van, weet je, globalisering, multiculturalisme, allemaal fantastisch. Uh, dat zijn mensen die nog steeds erkennen, weet je, er is globalisering, uh, we hebben inderdaad een mate van uh, verbondenheid met elkaar, maar we moeten ook niet uit het oog verliezen uh, dat er meer is dan dat. En uh, ik denk dat die daar bondgenoot vinden in de gewone man die dat al heel veel langer vindt. Ja. Uh, namelijk gewoon, ik denk dat mensen, ik bedoel, zoals ik, ik ken veel mensen die bij Forum voor Democratie zitten. Het zijn over het algemeen mensen die gewoon zoiets hebben van, uh, weet je, we willen dat probleem oplossen. En we willen ervoor zorgen dat um, het weer normaal wordt om één, wat trotser te zijn op je eigen cultuur. En om ook um, jezelf als Nederland aan te passen op dat drukke verkeer tussen culturen. En te zorgen dat jij je eigen normen en, en waarden... en je eigen cultuur en je geschiedenis goed kan planten in die diversiteit. En daar heb je ook een stu stukje zelfkennis voor nodig. Dat kan niet door het allemaal los te zingen en te zeggen... ik ben een wereldburger, ik heb geen uh, aan nationale identiteit gebonden uh, cultuur. Ja, want je geeft eigenlijk in jouw stuk geeft een soort pleidooi voor jongeren... om Eigenlijk de komende, nou ja, misschien decennia wel. Ja. Uh, hun stem te laten gelden om ervoor te zorgen dat we ook gewoon, ja, misschien wat rechts in Nederland gaan krijgen. Ja, je noemt uh, het nieuw rechts in, de, in ja, het stuk? Ja, dat is, uh, dat is, ik noem het nieuw rechts, eigenlijk in verwijzing naar wat in de jaren 60 en 70 in de linkse kant van de politiek Nieuw-Links was. Je had er natuurlijk ook in die tijd een heel een, ja, vrij conservatief establishment. Je had een, een PvdA op de erfenis van Willem Drees, dus het was een hele, ik noem het ook een Calvinistische burgerlijke uh, partij, uh, dus heel erg gericht op uh, het wederopbouw van Nederland, uh, samenhang, uh, de, de, de arbeiders, uh, uh, maar niet heel erg gericht op dat, uh, dat, dat, dat post-nationalisme, uh, ja, dat, post dat, dat kosmopolitisme en eigenlijk het opkomende idee van... Uh, uh, uh, Marxisme is heel populair in tijd. Het idee van gelijkheid en, en leuk en lief en multicultureel ja, ja, er ook aan vast. De 60's toch? Ja, de 68 ja. Die, die kwamen voort uit die beweging. Zo van ja. we zijn ja. één wereld en een beetje dat John Lennon ideaal van uh, Imagine uh, there's no uh, there are no countries and no religions. En eigenlijk dat. Die golf is toen gekomen, dus die linkse mm -hmm. jongeren die zijn zich heel erg gaan emanciperen. Die hebben gezegd, nee, we moeten idealisme terugbrengen in de politiek. We moeten nieuwe dingen gaan doen. En die hebben toen voor elkaar gekregen om zeg maar, hun tijdsgeest, eigenlijk hebben ze het hele systeem van binnen weten mm -hmm. te veranderen. De, de PvdA ging van een partij die heel erg gericht was op wederopbouw en eigenlijk precies doen van wat er van voor de oorlog gebeurde. Dus nee, de, de socialistische zeldienen en Nederland opbouwen als weer een degelijk... Uh, land naar nou, ook okay, heel erg dat Koude Oorlog uh, frame. Dus kritisch zijn op Amerika. Zodat dus de standpunten uh, Nieuw-Links innam over dat Nederland uh, uh, eventueel ook weer uit de NAVO zou moeten als bepaalde landen toe zouden treden tot de NAVO. Toen waren dat Spanje en Portugal, dat toen nog dictatoriale landen waren. Uh, heel veel sympathie voor uh, bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, waar toen ook nog niet helemaal duidelijk was hoe fout het was. Ja. Uh, die beweging zeg maar, de tijd, wat het belangrijkste is aan die nieuw linkse beweging is dat de tijdsgeest uh, daardoor bij links veranderd is het is toen ja. van echte arbeidsbeweging naar cosmopolitische beweging gegaan en wat dus ik... van meer economisch links naar cultureel links ja, ja nee, dat, dat, dat cultuur uh, uh, de gelijkheid tussen culturen en uh, uh, multiculturalisme cosmopolitisme, dat er allemaal uit voorgekomen is, en wat ik nu eigenlijk zeg is, een beetje, bedoel, als we constateren dat jongeren toch een beetje iets missen in hun, uh, ...in hun leven en toch zich zorgen maken om die, uh, die, die ontwikkelingen en denken van jongens, uh, uh, heb ik straks ook mijn land nog wel. En bedoel, die jongens zijn er, we hebben net geconstateerd dat er een heleboel jongens zijn die toch naar die PVV toe neigen. Ja. Ik, ik denk van, do, uh, doe dan hetzelfde als wat jongeren vroeger deden, weet je. Uh, emancipeer ja. jezelf. En ik, uh, ik denk dat is dat... is dat... ongedraaid, hè. Dus wat ja. je beschreven net van het Nieuw Links, dat is nu een nieuwe establishment... En ja. de conservatieve of de romantici, of hoe je het wil noemen, zijn ja. de dat hemelbestormers. Dit zijn de idealisten misschien. Ja, ja, nationalisten. Het is een beetje jammer dat er zo'n vieze geur ja. hangt aan nationalisme. Want ja. dat, dat hoeft ook helemaal niet. Daar kunnen we heel lang gesprek over voeren. Misschien niet zo'n goede plek nu. Uh, maar wat het dus vooral is: we wilden dat idealisme terug, uh, terugbrengen. Als dus je gaat zien, ja. als ik dan van die jongeren zie, zoals na het protest, uh, uh, zeg maar na, na, de aan, na, na de aanranding in Keulen vorig jaar. Uh, dat je dan ziet dat er van die D66 en GroenLinks uh, uh, jongeren... in uh, rokjes door Amsterdam lopen als protest uh, van... ja, weet je, vrouwen mogen alles dragen wat ze willen zonder daarbij te erkennen... Dat het, uh, toch niet een, ja, dat het toch echt wel degelijk een probleem is... dat dat multiculturalisme ja. daar... en de verschillende exact. culturen... en de botsing daartussen een probleem is. Weet je, ik, als ik die mensen zie... denk ik niet van, goh, hier staat de toekomst. Dan denk ik van, dit is, ja. Een, ja, dit is een, een, een dit soort politieke correctheid. Het, het, het, het is een schim uit het verleden, die politieke ja. correctheid. Dat, dat idee heb ik dan misschien... dat ik daar uh, te gekleurd in sta... omdat ik het zelf uh, niet aanhang. Maar ik denk dat dat niet de toekomst is. En ik denk als jij als jongere het daarmee ook mee eens bent dat dat niet de toekomst is emancipeer jezelf en heb invloed op die politiek, want die instituten die staan er die gaan als het goed is uh, nergens heen, ik bedoel sorry voor Thierry Baudet maar het partijkartel breken dat is een uh, proces dat uh, als het al lukt heel erg lang gaat duren, ja. maar tegelijkertijd 2% van de bevolking maar lid van een politieke partij ik ken uh, VVD afdelingen die uh, praktisch smeken voor jongeren om op de lijst te komen, ja. ik bedoel doe dat dan Infiltreer die, wil zeggen in Rijnmond dat ze mooi, infiltreren uh, uh, en annexeren eigenlijk. Dus uh, word lid van die partij, uh, doe mee aan dat ja. discours en voeg zelf iets in. Maar, uh, het partijkartel. Het partijkartel. Hmm. Uh, kijk, uh, wat je <laughs> schrijft uh, over uh, dat er dus weinig mensen politiek actief zijn... Uh, gebruik je eigenlijk als een, uh, ja, als een indicatie voor dat het dus makkelijk is om op te klimmen in het partijapparaat... En uh, ja, Omdat er nauwelijks concurrentie is. Er zijn immers weinig mensen politiek actief. Uh, we hebben een paar weken geleden uh, Thierry Baudet geïnterviewd over een boekbrekend partijkartel. Uh, en die geeft juist aan van ja, er is dus een hele kleine groep politiek actief. Uh, daarbinnen een nog kleinere groep die dus echt wat te zeggen heeft binnen een partij. Uh, en dat is juist een teken dat, dat, dat het juist moeilijk is om te infiltreren. Ja. Omdat het een klein gesloten... Plukje is. En kijk, dan zeg je van wordt actief voor de VVD of het CDA. Maar uh, als we dan bijvoorbeeld kijken naar de tendens in de VVD. Uh, je noemt de VVD een conservatief liberale partij. Nou ja, ik vind dat de VVD in kleine mate liberaal is en, en al helemaal niet conservatief. Uh, want ze zijn pro-EU. Uh, ze zijn niet heel immigratiecritisch. Uh, best cosmopolitisch, uh, goede ja. lobby van multinationals. Uh, en die tendens, zeker de ja, ja, Rutte, ja, ja. gaat richting eigenlijk een progressief liberaal beleid en niet richting de constructieve vleugel van de VVD wordt steeds kleiner. Ja. En die mensen die dus zeg maar een beetje op onze lijn zitten, om het maar even zo te zeggen, of die wat nationalistischer zijn, wat een begrip is wat mijn inziens niet per se een negatieve connotatie hoeft te hebben. Nee, zeker niet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ja. ik, ik vind nationalistisch. Uh, ja, niet. Uh, zo, ja, dan denk ik niet meteen aan uh, marcherende met naties of zo, zeg maar. Nee, nee, ik ook niet. Laat ik het uh, wel zo nuanceren. Ja, en, uh, ja, dus ik vraag me af of de VVD of het CDA. Of, nou ja, de, de SGB wordt nog eventjes genoemd. Maar ik denk dat heel veel jongeren zich daar weer op andere vlakken niet ja. mee kunnen aansluiten. Zeker. Ja. Uh, als ze bijvoorbeeld niet godsdienstig zijn. Dat ik me afvraag of je die invloed in de VVD kan hebben en of als je een beetje wat rechtser of wat conservatiever of wat nationalistischer bent, of je überhaupt wel ...op een functie komt in de VVD of je ja. daar wel carrière hebt. Ja, nou ja, kijk, ik snap, dat, uh, ik snap die, die moeite daar wel mee. Uh, ik, ik, ik, bedoel, ik, ik ben bezig om dat te doen eigenlijk. Want Ik, ik, ben, ik ben een rechtsgeoriënteerde jongen die in de OVD bezig is om daar uh, naar hele leuke dingen te doen. Mm -hmm. uh, nou ja, daar kom je ook verschillende meningen tegen. Ik kom progressief-liberale jongen tegen, kom uh, conservatief-liberale jongen, klassie klassiek-liberale jongen. En dat is toch altijd een hele mooie discussie die het oplevert. Maar los ja, daarvan. Ja, maar goed, kijk, los, los okay, daarvan. is er niet de VVD. Nee, nee, nee. Los daarvan uh, denk ik wel dat het zo is dat... Uh, als je gaat kijken naar het platform van een partij als de VVD... maar ook een partij als het CDA. Als je gaat kijken wat voor mensen trekt dat aan... wat voor kiezers trekt dat aan en wat voor programma hebben ze. Uh, um, dat dat heel belangrijk is om naar te kijken van naar wat, uh, uh, nee, wat willen ze voorstellen. En dus wij de politiek een heel groot verschil tussen wat het kader wil en wat gezegd wordt. Alleen wat heel belangrijk is aan wat er gezegd wordt, is dat dat is wat mensen erbij aantrekt. Dus mensen stemmen niet op de VVD omdat ze uh, eigenlijk D66 willen stemmen. Mensen stemmen op de VVD omdat ze denken dat de VVD een goed programma heeft en een soort van stabiele partij is, die niet zo gek is als de PVV, maar niet zo links als de andere partij. Dat is de... de, de, de de, de middenstand die vroeger op het CDA stemde, die stemt nu heel veel voor VVD. En die mensen, uh, die zouden ook op de VVD stemmen als daar andere mensen zouden zitten, uh, aan, aan het roer zouden zitten. Ja, maar maar, maar uh, onderschat je dan niet de macht van zo'n partij? Want kijk, je trekt de analogie met Amerika. Hè? Ja. Trump die heeft de Republikeinse Partij echt een hele andere kant op gebracht. Ja. Maar hoe komt dat? Omdat mensen direct een president kiezen. En feitelijk, door die president, wordt de partij naar rechts geschoven. Maar in Nederland werkt het natuurlijk heel anders. Het werkt op een partij. Absoluut, daar, daar is het helemaal uh, mee eens. Maar bedoel, dan kom ik er weer op terug is, als je gaat kijken hoe weinig mensen politiek actief zijn bij zo'n partij. En hoeveel mensen dat, hoe erg dat aan het vergrijzen is. Ik bedoel, ja, daar is, er is echt, daar is de, de, de, de bejaardenhuizen zijn er niks bij zich, zeg maar, dat vergrijst echt gigantisch ja. snel. Uh, daarom zeg ik ook van het is heel lastig om ertussen te komen dat is waarschijnlijk wat mensen er ook aan, het aan afmoedigt maar als ze het zouden doen uh, dan denk ik dat er een hele grote kans is dat je gewoon op den duur wel gewoon je zin kunt krijgen als je bepaalde dingen door kunt, uh, door kunt drukken Nou, dat, dat vraag ik me dus af of het mogelijk is of je, of je niet op een gegeven moment voor de keuze wordt gesteld dat je of een goede carrière hebt binnen een partij of dat je dus je conservatieve overtuigingen kunt. Ja, maar je uiten. moet ik, je moet geen lid worden van een politieke partij om door een, een carrière in te starten. Dat is echt het verkeerde uit. mensen wel. Hè? Ja, maar dat zou dat zouden dus bedoel, ik ga ik niet tegen jongeren zeggen van joh, ga de politiek in, het leuke baan kansen. Dat, dat moet je niet, zo moet je er niet in gaan. Dat is het probleem wat nu in de politiek, denk ik, ook is. Dat mensen er met die manier in gaan. Ik, van, weet je, ik, ga nu, ik word nu raadslid. En dan ben ik over tien jaar ben ik Kamerlid. En dan hou ik lekker mijn kop. Maar ik heb wel mijn, mijn loontje en mijn leuke blauwe zetel. Ik bedoel, zo werkt het niet. Um, ja, maar je ziet wel binnen de VVD dat de tendens is naar toch wel een ideologische verarming. Ja, nu wel, nu en managers wel. Dat is, en marketeers. Dat is en het ik, probleem. Dat is de tendens die het opgaat. Ja. En ik vraag me af of je als jongere in de politiek die. Nou ja, je merkt het al. Stroom ja. kan, kan Kijk, Wij zijn allebei twee gedesillusioneerde VVT. Ja, ja. Ik, ja. Ja. Omdat wij, wij hebben zelf ja. gezien dat ja. zo'n partij gewoon heel moeilijk van binnenuit te het, veranderen is. Het is niet te hervormen, ja. dat het idee. Dat is dus wel... Uh, nou ja, kijk, weet je misschien dat ik daar ook... Ik ben ook nog maar jong, dus wat dat betreft ga ik jullie <laughs> ook uh, een strepen erop geven. Um, uh, misschien dat het moeilijker is dan ik nu denk. Maar wat ik wel denk dat het belangrijkste is aan mijn hele pleidooi is dat uh, als jongeren iets willen doen aan de politiek... Dat ze er zelf de, uh, uit de mouwen op moeten stropen. Ja. En ermee aan de gang moeten gaan. En dat, dat, dat zie je nu gewoon, gewoon veel te weinig. Je ziet dat het gehijacked wordt door die paar meer D66-georiënteerde jongeren. die wel heel erg met politiek bezig zijn. Ik bedoel, activistisch zijn. Die, die springen zijn. op het activisme. Maar bedoel, waarom zouden rechtse jongeren niet activistisch kunnen zijn? Waarom zouden wij niet idealistisch en erbeweefzig kunnen zijn? En als, dat niet, als je de VVD er niet mee kan hervormen. misschien dat zo'n Forum voor Democratie dan op den duur dat wel over kan nemen. Nou ja, maar, maar ik, ik denk wel dat, dat, dat daarin inderdaad een kern van waarheid in zit. Want. Uh... Het Forum voor Democratie heeft denk ik wel goed gebruik gemaakt van uh, het internet. Hè? En op een gegeven moment ja. dat ook een soort meme-community ontstond... waardoor eigenlijk <laughs> die partijen al een soort, ja. Ja, veel meer ook in de media kwam daardoor. Ja. En, uh, en al die memes die maakten het natuurlijk een, st een stuk groter. Ja, dan moeten we inderdaad maar als jongeren zijnde... Uh, uh, de tools en hulpmiddelen van onze generatie gaan gebruiken. Nou ja, ja. dat idee heb ik een beetje. Dat we niet... Um, want je hebt het over die mars door de instituties van, uh, van links dat we dat nu in deze tijd niet meer op die manier precies kunnen doen. Ja, nou, misschien dat het wel zo is. Ik denk, nou ja, de -instituties, uh, het is natuurlijk. Ik heb gewoon gekeken naar wat is er in de generatie van 68 gebeurd... waardoor die progressieve mensen toch allerlei clubs over hebben kunnen nemen... die daarvoor vaak heel conservatief ingesteld worden. Al die omroepen ja. hebben christelijke roots. En dat is nu allemaal één groot progressief bolwerk. Dat is echt ongelooflijk hoe links dat daar allemaal is. Uh, en of we dat niet ook daar kunnen doen... Uh, ik denk dat het in ieder geval een goede, uh, goede actie zou zijn om het te proberen. Uh, maar zeker bedoel, mocht het niet lukken, het is altijd mogelijk om zelf nieuwe initiatieven te starten. Ik bedoel, zoals Theo Hiddemans zo leuk zegt, weet je, saneren, saneren het allemaal. Door al voor memes gesproken. Uh, die media, kijk, als het om de, de, de publieke omroep gaat, uh, ik denk dat het veel te gekleurd is. En als het niet lukt voor nieuwe mensen om daar hun geluid in te laten horen, is het niet wenselijk dat daar een soort van kleine culturele elite is... die met belastinggeld gaat bepalen wat er in de media komt. Dat zou een publieke afspiegeling moeten zijn. Maar dat is nu wel dat, zo. Ja, absoluut. En daarom zeg ik dus, van: als het niet kan veranderen... moeten we uh, proberen het systeem af te breken... en een nieuw systeem op te bouwen. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat het toch heel interessant is om te kijken naar... Ja, hoe, hoe is het mogelijk om met de instituten aan de gang te gaan... die er nu staan... Ja. Los, los van het, er zijn allerlei hele leuke initiatieven buiten de gevestigde instituten, uh, daar ook meer aan de gang gaan. Als je daar maar mee bezig bent als dus jongeren is het al goed. Maar de, als een instituut er staat en het vergrijst gigantisch, uh, ja. waarom zouden we dan niet met z'n allen een soort van jongerenbeweging uh, kunnen doen? Waarom zouden we niet de toekomst in eigen handen nemen? Waarom zouden we het overlaten aan andere mensen? Ja. Dat is uh, een beetje de hartskreet die ik Om ook in het geval vind ik iets doen. te doen, zeg maar. Ja, bedoel, als, als, als er blijkbaar, blijkbaar heel, veel, heel veel rechtse jongens zijn, die heel nihilistisch en gedesillusioneerd zijn in de politiek. Ik uh, waarom, waarom doen we dan niet met z'n iets aan? Ik ja, bedoel, precies. ik ben het op een gegeven moment gaan doen. Ik denk van, god, ik ben geïnteresseerd in politiek. Ik ben achtergekomen, ik ben best, best wel rechts. Uh, ik reis veel en daardoor denk ik van, god, weet je, ik voel me toch steeds Nederlander. Ik bedoel, dat is, heel veel mensen hebben tegenovergesteld. Maar ik denk, ja, weet je... je als je juist in contact komt met anderen, dan, zie je, dan leer je jezelf kennen. Ja. En uh, dat, bedoel, ja, ik heb dan zoiets van: weet je, uh, bedoel, ik, ik ben ook gewoon maar een Nederlander en maar één persoon die uh, denkt: van kom, we gaan het gewoon doen. Ja. En als meer mensen dat zouden zeggen, dan kunnen we er misschien samen iets doen. Zo werkt de democratie. Ja, zeker. Over dat Nederlanderschap uh, wil ik graag met je verder praten, maar we moeten eerst dus we even naar. De dienstberichten.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 kunt u eenvoudig via Ideal Credit Card, Overbooking of PayPal uw geld geven aan ons. Er een beetje geld geven. Zie <lacht> je, voor het goede doel. Denk je Kan er zo op. En we zijn hier weer terug. Uh, ik heb nog één vraagje voordat we met de vraag van Sander verder gaan uh, over de vergelijking die je net trok van, nou, eerst waren de instituties conservatief en toen met de nieuw links. ...werden ze links. Wat nu een beetje de, uh, ja, de omroepen die vooral links zijn, die vooral progressief zijn. Ja. Maar er is wel een onderscheid, want nu is het eigenlijk alleen maar uh, politiek correct of alleen maar links. En daarvoor uh, was, het, was het niet alleen maar conservatief, maar had je een verzuiling waarbinnen niet alleen maar verschillen waren tussen religies... maar uh, ook tussen politieke overtuigingen ja. en toen konden er nog verschillende meningen naast elkaar bestaan ja. en dat is nu een beetje afgelopen dus ik denk dat, dat, dat, ja, ja, op die dat manier. je daarom het niet mm. uh, ja. dat zou, zou heel goed kunnen uh, aan de andere kant, ik denk, als je het in de context van de verzuiling bekijkt, denk dat het de, de juiste manier is om naar die instituties te kijken elke zuil had zijn eigen en zijn eigen omroep en zelfs zijn eigen winkels, dat ging heel erg ver Um, wat er toen is gebeurd, is, ja, toen, je had progressievere zuilen, je had conservatievere zuilen, afhankelijk van welke groepen erin zaten. Maar wat je toch ziet, is dat uh, die progressieve beweging, uiteindelijk bijna al die zuilen, in ieder geval instituties in die zuilen heeft overgenomen. En die instituties in hun verzuilde structuur zijn blijven bestaan. Terwijl de verzuiling in de samenleving is afgelopen. Ja. Dus wat je eigenlijk nu ziet, is dat we nog wel die instituties hebben die verzeld zijn. Maar dat zijn eigenlijk allemaal progressieve zuilen geworden, die verder geen, geen samenleving meer hebben. Dus je hebt een groep. Uh, een, een, een vrij progressief establishment uh, dat die instituten heeft overgenomen die nog wel in de oude structuur bestaan zonder dat de verzuiling in de samenleving bestaat zo kan het dus dat uh, je bijna geen uh, rechtse meningen meer in die, me Geest. in die media hebt want die zitten niet meer in die instituut omdat er geen verzuiling meer is terwijl ja. voordat dat, dat progressivisme dat overnam had je natuurlijk wel heel erg veel uh, zuilen uh, ...waar ook conservatieve zuilen tussen waren... ...omdat die verzuiling Cies. in de samenleving ook nog leefde... ...maar omdat hij nu in de samenleving niet meer leeft... Uh, ...maar in die instituties nog wel... ...kun je zien dat het overgenomen wordt... door een heel specifieke groep mensen... ...en dat ja. er nergens meer een zel is voor conservatieve mensen. Ik bedoel, bedoel een schrijver als Sint Lucassen bijvoorbeeld... ...die ook te gast is vaak bij deze borrel... Mm. ...die heeft het heel vaak over... Ja, ...we moeten eigenlijk een soort van nieuwe uh, uh, zel gaan oprichten... Weet je, ...voor wel die, die wat rechtsere mensen... Ja, dus uh, nieuwe media, ja, nieuwe media, nieuwe partijen. Ja, dat zou, zou een optie kunnen zijn, misschien. Maar... Kun je het veranderen binnen de VVD? Kun je het ver veranderen binnen de NPO? Uh, of moeten we inderdaad gewoon onze eigen uh, partijen en media en no. universiteiten wellicht ja, oprichten? Wat ik denk is wel dat uh, uiteindelijk, het dat klinkt heel cliché, maar toch dat het een soort van allebei moet worden. Dat zag je ook in de generatie van 68. Je had heel veel mensen die zeiden, weet je, we moeten niks hebben van dit systeem met alle kapitalistische uh, partijen en de PvdA, dat zijn ook maar uh, uh, een beetje slaven van het establishment. En toen kwamen partijen op, de, de communistische partij floreerde, je had de politieke partij radicalen, de, de progressief socialistische partij. Uh, dat zijn allemaal partijen die later GroenLinks zijn gaan vormen. Maar dat waren alle kleine linkse partijen waar jongeren die toen dat vonden van de PvdA... zeg, van weet je, dat instituut gaan we even nooit niet overnemen, uh, die, die partijen in zijn gestroomd. Ja. En uiteindelijk zie je dus dat het allebei op een bepaalde manier succes gehad heeft. Je ziet die kleine linkse partijen die zijn ge, nou, geconsolideerd tot nou, toch een hele interessante macht in het parlement. Je ziet ze nu met 14 zetels daar zitten... Uh, die hebben ook heel veel invloed gehad via via op, op uh, omroepen en op universiteiten. De hoeveel hoogleraren zijn er die GroenLinks stemmen? Uh, dan bijvoorbeeld zo'n Paul Rozemeuller, die doet heel veel bij de publieke omroep. Uh, Femke Halsema maakt een tv-serie. Je ziet het allemaal langskomen. Tegelijkertijd zie je dat de PvdA toch ook, uh, uh, als je gaat kijken naar figuren die er nu heel erg hoog in staan. Dus mensen als uh, bijvoorbeeld een, een Jeroen Dijsselbloem, die ook in die tijd is opgegroeid... Die uh, ook in een in interview in Elsevier in december gezegd heeft dat hij uh, heel erg geïnteresseerd was in die, uh, die studentenbeweging en dat radicaal linkse, Alleen dat hij toch zoiets had van ja, ik wil ook uh, uiteindelijk echt iets gaan bereiken. Ik wil constructief ook op de lange termijn uh, bij gaan dragen aan de macht. En op die manier toch de PvdA gekozen heeft. En ik denk uh, zeker dat er ruimte is voor allebei die bewegingen. Als je het zo vat. Uh, dat er inderdaad mensen zijn die zeggen. weet je We gaan het allemaal lekker opnieuw doen. We gaan helemaal uh, een nieuwe partij beginnen. En we gaan het op die manier aansturen. Uh, dat helpt mee. Maar ik denk dat er tegelijkertijd ook heel erg veel behoefte aan is. Om die instituten die nu al bestaan. Uh, toch ook wat verjonging te geven. En niet alleen maar die kakofonie. Uh, aan aan uh, nee, politiek correcte meningen. Die eigenlijk een fossiel zijn uit het verleden. Ja. Uh, uh, erin te zetten. nou Het houdt elkaar dus ook in evenwicht. Want ja. je ziet natuurlijk als. Uh, als mensen binnen partijen uh, of binnen instituties zitten, dat ze natuurlijk al heel snel hun uh, principes kwijtraken. Terwijl je moet misschien inderdaad ook nog steeds een groep aan de buitenkant hebben zitten die daar uh, uh, op blijft hameren, zeg maar, ja. uh, als externe partij. Ja, en die mensen die zouden ook uh, best wel goed bevriend met elkaar kunnen zijn. Bedoel, als je nu kijkt hoe het PvdA en GroenLinks met elkaar omgaat, zo'n Ronald Plaster groep dat het PvdA zich maar gewoon bij GroenLinks moet aansluiten. Um, bedoel, dat gaat wel heel ver. Alleen ik denk dat ik bedoel, als er gewoon gelijkgestemde mensen van dezelfde tijdsgeest zowel bij klein-rechtse partijen zitten als bij een grote partij als de VVD, die elkaar kunnen vinden, die elkaar ja. kennen van, uh, uit studies, uit uh, bijvoorbeeld zo'n JOVD. Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die uh, naar rechtse partijen bijvoorbeeld. We bij, hebben bij, bij, bij de Rijmel mensen die eerder naar VNL gaan dan naar de VVD. Dat zal nu niet meer zo zijn dat VNL fiasco is geworden. Nou, misschien wordt het nu Forum, die zitten ertussen. Uh, ...die mensen kennen elkaar later wel, dan, denk ik dan. Ja. En die kunnen dan wel eventueel ook in de toekomst... Uh, weet je, wat meer samenwerking van centrumrechts en kleinrechts uh, teweeg brengen. Ik denk dat het allebei op zijn eigen manier nodig is. En het hele feit dat we deze discussie hebben van... goh, moeten we het opnieuw proberen? Mm -hmm. Of moeten we de establishmentpartijen overnemen? Ik denk dat dat een discussie is die ook veelvuldig uh, ge gevoerd werd... ...in de jaren 60 en 70. Voor, ...onder idealistische jongeren toen... Ja. ...van hoe moeten we het systeem gaan veranderen? Ja. Dus ik denk, het ja. de hele feit dat we die discussie hebben... ...al teken is dat die tijd... Uh, uh, ...heel erg lijkt op vroeger... ...maar dan ja. eigenlijk ja, de, de, de rechtse variant daarvan. Precies, de tijd is wel rijk. Dat geeft het in ieder geval aan. Ja, je ja. ziet het proces gewoon weer terugkomen. Heel interessant. Ja. Om even terug te komen op wat je zei... ...voor de dienstberichten. Ja. Uh, je gaf net aan, ik voel me een Nederlander. Ja. En ook in jouw stuk geef je ook aan... ...van dat nationalisme... Dat is een goed iets en dat moeten we ook eigenlijk gaan cultiveren. Ja. Wat is volgens jou. Uh, wat betekent het om Nederlander te zijn? Nou, wat het voor mij uh, betekent om Nederlander te zijn. Uh, ik denk sowieso dat het Nederlanderschap. in een bredere context. van Europese. Uh, westerse cultuur gezien moet worden. Dat wij zijn natuurlijk. Um, bedoel voor de, voor de uh, 15e uh, eeuw. Uh, ...eigenlijk iets later waren wij gewoon deel van wat toen de, de Duitse wereld genoemd werd. We worden in het Engels de Dutch genoemd, omdat wij nou eenmaal het Duitse volkje waren dat het dichtst bij Engeland zat. En uh, pas toen we eigenlijk onszelf meer zijn gezien, een beetje in de 15e eeuw met de renaissance... ...waardoor het in, in Vlaanderen heel erg rijk werd en toen later met de Gouden Eeuw in het noorden van de Nederlanden... ...toen heeft dat zich eigenlijk gevormd als een unieke... Uh, identiteit die losstaat van uh, de rest van de Duitsstalige wereld de Nederlandse taal is ook steeds meer gaan verschillen van het Duits uh, en op zichzelf gaan staan en ik denk als je gaat kijken naar van, wat zijn nou dingen waar wij als als je het echt over hebt over Nederlanderschap ik denk sowieso een beetje die, die, die koopmansgeest uh, echte dingen die vanuit de Koude Oorlog voorkomen dat uh, uh, de directe mentaliteit dat we toch allemaal wat minder uh, uh, gebonden zijn aan onze vaste structuren, wat sneller open denken, uh, ook heel erg toch, toch een beetje dat, uh, dat vrije, vrijdenkersidee. idee, dat je in Nederland heel erg veel verschillen van mening kunt hebben, dat dat gepikt wordt van elkaar en dat we daar één grote discussie van maken. En dat is steeds ja. wel iets wat onder druk staat. Ja, ja, maar ik denk dat dat, uh, bedoel, als je het puur, gereken, puur over hebt van bijvoorbeeld, wat is voor mij Nederlandse, ja. Nederlandse identiteit. Ja. Ik denk uh, dat die, die ruim, ruim denkende geest, uh, die eigenwijsheid ook, mm -hmm. ik denk dat dat daar heel erg belangrijk in is. Uh, nou, tegelijkertijd ook wat, wat, meer, ja, wat minder filosofische ideeën, gewoon ook puur de geschiedenis die we met ons samen mee hebben gemaakt. Ik bedoel, zoals Jan-Peter Balkenende zo mooi zei, de VOC-mentaliteit. Daar bedoelt hij meer het ondernemerschap meer mee. Maar ik denk ja, meer van als je gaat kijken, de schilderijen van de Gouden Eeuw, uh, de, de, de, de, gewoon sowieso de architectuur in Nederland. Als je door zo'n Amsterdam heen loopt, de grachten die je ziet, de, de panden, de uh, het ademt geschiedenis en geschiedenis, cultuur de identiteit zijn in elkaar verweven. Gewoon het hele idee dat je samen in een land woont waar je uh, niet alleen elkaars taal, elkaars taal spreekt, maar ook. Uh, een gedeelde geschiedenis hebt... een gedeelde afkomst hebt... Uh, en een gedeelde tocht, basisnormen en waarden... Maar nu we het toch over afkomst difficult. hebben... is dit dan ook iets wat je kunt aanbieden... aan migranten bijvoorbeeld? Ik denk het wel, uh, omdat het voor een deel... en het is voor een deel natuurlijk wel... Ik, ik, ik stel daar de open vraag in het stuk van... Goh, zit er een etnische component in het Nederlanderschap? Mm -hmm. En ik denk dat dat... tot en zover bedoel, puur sociologisch... altijd wel een beetje zo is. Ik bedoel, ja, een beetje, als je hier naartoe emigreert... dan heb je gewoon niet dezelfde geschiedenis. Je hebt niet dezelfde voorouders als mensen die hier al veel langer zitten. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen... is gewoon trots zijn op dat je hier naartoe bent gegaan. Actief bijdragen aan, aan de samenleving. Het, het ook meevoelen. Pim Fortuyn zei ooit heel erg mooi... Zo van, Ik wil dat elke uh, Turkse en Marokkaanse uh, jongere die hier opgroeit... trots is op uh, onze geschiedenis met de Gouden Eeuw... en Michiel de Ruiter en uh, weet je, de hele, de hele bimban ja. En eigenlijk daar net zo enthousiast over kan vertellen als een, uh, een, een jongere die daadwerkelijk uh, familie heeft... die in die tijd ook al in Nederland woonde. Ja. Uh, en ja, dat, dat enthousiasme en toch een beetje die binding van... het uh, enthousiasme over de cultuur in Nederland... en de waardes in Nederland, dat dat heel belangrijk is. Dat is ook heel interessant. Er zit een stuk van Paul Cliteur in. Die heeft het ook eigenlijk over van... goh, wat, wanneer, wat, wat is nou de natie? Wat, uh, wat, is, wat, wat maakt dat anders dan gewoon dat een groep mensen... die toevallig in Nederland woont? En die zegt van dat de verschillen tussen mensen die... Zeg maar, de, de andere identiteiten die mensen hebben binnen een natie... dat die eigenlijk onbelangrijk worden. Hij zegt in het stuk, dat is een Franse filosoof... Uh, uh, uh, Renan, die die aanhaalt... en die zegt van... in de Franse identiteit is het zo gekomen... dat op een gegeven moment het mensen niet meer uitmaakt... wat er vroeger met de hungenoten gebeurd is... dat het niet meer uitmaakt... wat er vroeger met de oorlogen... en de verschillende graafschappen en, en hertogen in, in Frankrijk gebeurd is... dat het niet meer uitmaakt of je bourgondier of provinciaal bent... Uh, maar dat je in de eerste plaats Frans bent... en ja. die geschiedenis samen uh, voelt. En dat is voor een deel gemaakt... maar... Dat is niet erg, want dat is met zoveel dingen in de samenleving. Um, en dat, dat, weet je, dat het vanzelf wegvalt wat de verschillen zijn van mensen, omdat dat Nederlanderschap vooraan staat. En het staat weet wel je staat daarboven. Ja. En wat je dan toch ziet, en die vraag die stelt Cluteur ook in zijn bijdrage aan het boek, uh, is dat je eigenlijk uh, gaat zien tegenwoordig dat heel erg veel nadruk wordt gelegd op die onderliggende identiteit. Je bent een Marokkaanse Nederlander, je bent een, uh, een, een Antilliaanse Nederlander, of je bent in uh, eerste instantie, ben je, ben je, ik, ik noem maar wat mensen, die genderidentiteit heel erg ermee bezig zijn in plaats van, uh, met nou, wat ons gezamenlijk tot een samenleving maakt. En hij zegt van nou, als je dat met die filosofie van die Renan uh, rijmt, is dat heel erg funest voor nationale cohesie. Omdat mensen andere identiteiten boven hun uh, samenleving uh, stellen. En dat, dat inderdaad heel erg gevaarlijk kan zijn voor uh, voelen we ons nog wel een natie samen. En dat dat ook deel is van het gevoel van we vergeten wat ons nou bindt met zal. Ja. De, na, de nadruk, de, de nadruk in zijn bijdrage het belangrijkste naar voren kwam. Nou ja, maar ik, ik moet zelf zeggen, ik worstel zelf ook altijd met dat concept van identiteit, hè? want heel veel dingen zijn gewoon eigenlijk heel irrationeel. Ik bedoel, wat heb ik nou te maken met wat mensen 400 jaar geleden hier hebben gedaan? Nou, ik denk Hown. dat je daar wel degelijk iets mee te maken hebt. Nee, ja, maar ik bedoel, als je heel rationeel kijkt, hè, de kans is heel groot, dat, uh, want ik bedoel, een deel van mijn voorouders komt helemaal niet uit, uit Nederland. <toss> Uh, dat je al, al een beetje af kan vragen. Ja, in hoeverre heb ik daar iets mee te maken? Ja. Ja. Um, als je het hebt over dingen als het Wilhelmus, daar heb ik helemaal niks mee. Als je het hebt over het Nederlands elftal, daar heb ik helemaal niks mee. Maar aan de andere kant, ik ben wel altijd blij als ik op vakantie ben geweest en ik kom weer terug. Ja, Lijkt, ja dit is wel in Nederland. Ja, maar dat ja. is het thuiskomen, denk ik. Ik denk dat dat het, misschien nog het belangrijkste element van identiteit is... Het ja. Het thuiskomen en het, en het niet-individualistische... wat je hebt met je ja, ja Het Nederland is meer dan een woonwijk. Ik denk dat je het zo, zo best kan zien. Het is gewoon, ja. Ja, het, het, het, we zijn met z'n allen ook een soort van, een soort van familie bijna. Ik bedoel, het klinkt ja. heel, heel, heel collectivistisch. Ik bedoel natuurlijk zijn we allemaal individuen... die eigen dromen en ideeën hebben. Maar in ja. Nederland is het toch een plek waar de Nederlanders hun, hun plekje ja, hebben. Ja, maar je kan je individu ook niet loszien van... Uh, kijk, Nederland is wat het eerst door, door de dingen die... Hè, wat jij zegt van... Wat heb ik te maken met wat er 400 jaar geleden is gebeurd? Maar de, de, hè, de cultuur waar jij het net over had van de Nederlanders... die zijn, die misschien ondernemend zijn... of hoe je het ook wil omschrijven... de VOC mentaliteit misschien... Ja. Um, dat, dat het... Ja, de, de VOC die stroomt wel nog in onze aderen door. Of je nou direct afstammeling bent van Michiel de Ruiter of niet... Nou ja, het is uh, alles wat je ziet in Nederland is, is wel degelijk uh, daardoor beïnvloed. En, en, en de manier waarop wij denken, het individu wat we zijn, is ja. ook direct door die uh, cultuur, dat we, dat, doordat wij hier wonen, en ik ben zelf bijvoorbeeld half Tsjechisch, dus doordat ik elk jaar op vakantie ben gegaan naar Tsjechië, heb ik daar ook wel weer invloeden van, of uh, dat soort dingen. Dus, maar, maar het is ook denk ik een soort mythevorming zo van oké, okay, uh, die geschiedenis is ook een soort voorbeeld voor ons, hè? die poc mentaliteit ja. Ja. En het, is ook, het is ook een soort mythe, het is ook iets irrationeels. Precies. Als je gaat kijken naar wat, waar komt het moderne, uh, moderne staatsvorming en moderne nationalisme vandaan, dan heb je het over staatsvorming, heb je het heel specifiek over de, de, vrede, van West, de, de vrede van Münster uh, van 1648. Dat is uh, een verdrag waar voor de eerste keer afgesproken werd van oké, okay, dit is een staat. En deze staten bestaan er in Europa en die hebben deze grenzen en uh, die verhouding met elkaar. Ja. Uh, nationalisme is in de grootste gedeelte van Europa iets dat nog veel ouder is. Natievorming heel heel kunstmatig begonnen is. Dat de Duitsers besloten hadden van, weet je, we hebben allemaal samen een taal, een soort van geschiedenis. Uh, laten we dat cultiveren. Uh, die zijn daar boeken over gaan schrijven, standbeelden bouwen, uh, heel erg... ...de bovenop drukken. Frankrijk, zelfde verhaal. Je hebt het heel erg ja. via dat onderwijs gedaan. Al die regionale identiteiten uh, onderdrukt... ...om de Franse identiteit te emanciperen. Grieken, dezelfde uh, manier... ...die hebben dat uh, gebruikt... ...om zich te ontheffen uit de... ...Ottomaanse overheersing. Uh, je ziet overal dat het in de 19e eeuw... ...een soort van ja, een construct is dat op is gekomen. Uh, maar ik denk niet dat het... ...erg is om dat construct... Uh, uh, zeg maar, het hoeft niet... ...het hoeft niet... Uh, het hoeft niet Nep te zijn, ook al is het gemaakt, zeg maar. Ja, nou ja, en ik, ik denk dat het ook een heel goed doel dient, want inderdaad, van, we weten dan misschien niet zo goed wat ons dan bindt, maar we weten wel heel goed wat niet bij ons past. En ja. dat zien we natuurlijk nu vooral met immigratie komen en met uh, islam die steeds groter wordt, uh, terreur, inderdaad, het onderdrukken van waarden waarvan we dan opeens gaan merken: ja. hé. Hey, dat vinden we toch best wel belangrijk. Eigenlijk best ja, wel lang, hè? Ja, wat ja. ik ook grappig vind, is dat door die hele, die hele islamitische uh, migratiestromen... die hier de laatste decennia zijn gekomen is... hoe grappig toch is hoe seculier Nederland ook is... maar hoe het toch weer, weer blijkt dat we toch uiteindelijk christelijke roots hebben. Ja, Want, precies. Want ik heb zo'n zo vriend van mij, en die, die is Kroatisch... en uh, die, die is katholiek... en door heeft het er heel vaak over zo van... ja, kijk, weet je, ik heb veel moeite om uh, Nederlands te voelen... en mensen om dat te, te pikken en zo... maar toch gaat het beter dan bijvoorbeeld bij de meeste Marokkanen. Uh, ja. Gewoon puur en alleen maar omdat het een ander soort basisidee is... van waar komt de cultuur vandaan. Dus ik denk wel, als je het hebt over identiteit... we niet moeten ontkennen uh, hoe grote invloed daar onze uh, oorspronkelijke religie daar komt staat. Uh, het christendom in het algemeen, maar ook het protestantisme... de gereformeerde uh, religie. Ik bedoel, als wij niet uh, die reformatie gehad hadden hier in Nederland dan denk ik dat we veel minder snel een eigen identiteit hadden gekregen. We hebben ons echt als een van de eerste landen gewoon eigenlijk onafhankelijk verklaard van een rijk. Ja. Uh, daarmee was Nederland eigenlijk al een natie voordat het concept natie bestond. Hm. We hebben hier ook helemaal niet zoveel beeldencultuur. Dus hm. in de, je ziet in de 19e eeuw in Duitsland, zoals ik net al zei, overal standbeelden gebouwd worden om te laten zien van, kijk, dit is Duitsland, dit ja. zijn onze helden, dit is onze geschiedenis. Ja, maar in Nederland is dat nooit echt heel erg zo gebeurd. Omdat wij dat eigenlijk al een beetje hadden. Wij waren in de 17e eeuw al een heel zelfbewust land. Dat steeds duidelijker zijn van ja, weet je, wij zijn de Nederlanders. Uh, we hebben toch iets van verbondenheid tussen al die provincies die samenwerken. Ja. Um, en dat is eigenlijk geleidelijk aan gekomen toen eenmaal in de 19e eeuw, uh, dat ook die, die, die golf van het nationalisme kwam, uh, is dat hier heel natuurlijk uh, ingepast. En dat, uh, dat denk ik, dat komt er ook wel, uh, wel, wel bekijken. Dus die christelijke ja. identiteit en hoe wij daaruit ontwikkeld zijn, ja. uh, draagt er heel erg aan bij. Ja, we zijn het is, heel veel mensen zijn er natuurlijk vies van om, om te, ze, te zeggen van ja, we zijn beïnvloed door het christendom of het is onderdeel van onze cultuur. Want ik geloof niet in God. Ja. Maar het is natuurlijk niet alleen de, het, de religie of nee, het precies, geloof precies. christendom. Maar christendom is meer dan dat. Het ja. is natuurlijk ook een hele cultuur. En ja. denk aan klassieke muziek, aan schilderijen, aan, dat is ook allemaal nou ja, christendom. Uh, Thierry Baudet had laatst nog een mooi citaat in het Latijn rondgestuurd en. <laughs> Men hoeft uh, geen christen te zijn om het... Uh, wat was het ook alweer? Het... Ja, de, de... De, de metafysische uh, <laughs> ideeën ja, van het christendom. De, de, de, de idee van de heropstanding. Ja. Ja. En ja. ik denk... Nou, wat, wat dat betreft het christendom... Ik, ik ben ook niet christelijk. Tot in zoverre dat ik, ik geloof niet in God. Ik ben ja. een, uh, een, een atheïstisch uh, agnost, zeg maar. Dus uh, ik, weet, ik weet het allemaal niet. Maar waarschijnlijk is er geen God. Ja. Uh, maar ik bedoel... Ik, ik ken wel dat gewoon het christendom invloed heeft gehad op... Hoe ik, hoe ik in het leven sta. Ik bedoel, als je gaat kijken naar de, de tien geboden. En uh, de manier van, van de naastenliefde. En de manier waarop wij hier bijvoorbeeld met vrouwen omgaan. De manier waarop wij kijken naar het individu. Dat is gewoon anders dan hoe dat bijvoorbeeld in China uh, gaat. Waar weer ja. vanuit een heel ander soort bron komt. En ja. ik denk dat het toch een beetje jammer is. Bij de, bij de secularisering van Nederland. Dat heel erg door die kerk opgehamerd is. Van ja weet je. Ik bedoel het is het geloof. En mm -hmm. uh, God en Jezus en de Bijbel. En het is allemaal heel letterlijk. Um, terwijl het de belangrijkste deel daarvan is niet van eh, welk gezicht heeft God en bestaat God überhaupt wel, maar van wat voor invloed heeft dat op het dagelijks leven van mensen en wat voor waarde staat er. Je ziet ook in de Oosterse religies, Boeddhisme bijvoorbeeld. Ik bedoel, uh, veel mensen weten dat niet, maar Boeddhisten geloven ook. De echte hardcore Boeddhisten geloven ook dat er Nirvana bestaat en dat er monniken zijn die 300 jaar lang in meditatie hebben gezeten en dat Boeddha echt 20 jaar onder een boom heeft gezeten. Maar dat doet er niet toe omdat de levenswaardes en uh, dat soort dingen centraal staan. Wat er uit voorkomt. Ja, ja dat is ja. belangrijk. Zij ze zeggen ook: van ja, weet je, wij zijn mensen. Wij kunnen, niet, wij kunnen niet begrijpen wat God is. Dat staat boven ons. Uh, ja. Dus laten we ons maar bezighouden met de praktische uitwerking ervan. En ik denk dat het christendom daar uh, wat meer van zou leren. Zou ze zeggen: van oké, okay, weet je, het is een cultuur ook. Het is een, een erfgoed. Ja, uh, een set van waarden misschien. Een wat? set van waarden. Ja, ik denk dat dat. Uh, veel beter ook rijmen met wat wij hier de normen en waarden. Wij zeggen gewoon, gewoon, gewoon normen en waarden, maar een heel groot ja. deel daarvan komt voort uit het precies. precies. Nou ja, ik had wat ook in ons interview met David Engels daar een vraag over gesteld. Want jij gaf ook al aan van: uh, niet alleen het Nederlanderschap, maar eigenlijk we moeten de westerse beschaving um, beschermen. Ja. Mm -hmm. um, wat is dan die westerse beschaving? Nou ja, jij zegt al: Nederland is een onderdeel daarvan. Ja. Uh, ja, wat, wat is in jouw optiek de westerse beschaving? Als je dat in een paar zinnen zou proberen... Nou, te ik vatten. denk dat we het daar net al voor groter over gehad hebben. toch? Dat, dat christendom, vooral we ja. het, mm -hmm. het, uh, het westerse en het oosterse christendom... Dat was eerst groter dan alleen maar het westen. Dat het hele Midden-Oosten christelijk was. Dat is ja. Nou ja, al vanaf een vrij vroeg stadium niet meer zo. En vanaf dat stadium krijg je te zien dat, dat het christendom steeds meer een Europese religie werd. Het is uh, oorspronkelijk begonnen natuurlijk met de eerste christenen, de manier waarop Jezus het christendom leefde maar dat is zodra het de staatsreligie van het Romeinse Rijk werd, is dat al heel erg geromaniseerd dus je ziet dat de, uh, weet je, de, de katholieke kerk oorspronkelijk de staatsreligie van het Romeinse Rijk was door heel Europa verspreid is toen viel het Romeinse Rijk om, maar bleef die, die, die kerkelijke tak van het Romeinse Rijk eigenlijk nog, overal nog verweven in de samenleving, alle steden waren nog een beetje Romeins door dat katholicisme Latijn is ook blijven hangen de pauselijke hiërarchie... de bischoppen, et cetera... Uh, dat is heel erg uh, blijven hangen. Uh, maar, maar, dat, maar dat is geschiedenis. Hè? Ja. Dat is dus waar we vandaan komen. Maar ja. als, ik, als ik nu aan iemand zou moeten vertellen... wat is nou kenmerkend aan de westerse beschaving... wat we niet in de rest van de wereld zien? En, uh, en wat ook voor een niet-christen begrijpelijk moet zijn. Wat, mm. wat zou volgens jou dan... En zie je dat überhaupt als één ding? Hè? Dat ja. We hebben de David Engels gehad over Europese cultuur bijvoorbeeld... Ja. In hoeverre bestaat dat, omdat je zegt van ja. de vorming van Duitsland van Frankrijk, waardoor eigenlijk door het creëren van een, ja, een natie zeg maar, ja. of een uh, ja, ik denk ook de tegenstellingen behoorlijk. tussen Europese landen groter zijn geworden door dat? Ja, ja, ja. Of, of hebben we een Europese cultuur bijvoorbeeld? Ja ik denk. Uh, Neem wat dat wat betreft, ik denk dat dat nog niet zo is. Um, ik denk dat op dit moment gewoon echt nog heel grote verschillen zijn tussen Europese landen. Um, dat zie je ook bijvoorbeeld met de manier waarop de Grieken uh, nu afgeven op de Duitsers en andersom. En ja. Dat we het hebben over de knoflooklanden. En uh, dat iedereen nu boos op Jeroen Duizelbloem. Omdat hij ze lui heeft genoemd. Uh, door dat soort dingen zie je dat heel duidelijk terug in Europese samenwerking. Dat het moeite oplevert. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar, naar de trend van globalisering en connecties tussen landen. Dat je toch heel erg ziet dat hoe meer... Bedoel, als ik ook omga met... Andere Europeanen merk ik dat ik daar meer mee overeenkom dan mensen van buiten Europa. Ja. En dat is, uh, ja, dat, ik weet nog niet precies uit wat voor uh, overeenkomsten dat dan zijn, dat verschilt heel vaak. Ver. Vaak is het. Of dat, het is gewoon gevoel misschien. Het is een soort gevoel, ook een soort van gevoel, het idee van verbondenheid. Het is vaak ook toch dat christelijke erfgoed, uh, dat, dat nou, als een soort van echo mm -hmm. door, doorheen gaat. Het is misschien ook, uh, het is een beetje de olifant in de kamer... ook toch een beetje dat we er allemaal toch ongeveer hetzelfde uitzien. Ik ja. uh, bedoel, dat, is, dat wordt heel vaak racistisch ge, uh, gevonden hier... maar toch tegelijkertijd zie je dat in Afrika... bijvoorbeeld toch heel sterk het idee is van... nou, goh, wij zijn uh, de, de Afrikanen. In ieder geval voor uh, bijvoorbeeld uh, Afro-Amerikanen... toch ja. heel erg vaak trots zijn... zo van, goh, weet je, we zijn toch Afrika... en wat heeft Afrika in het verleden uh, bereikt... Uh, uh, wat door de kolonisatie helemaal mislukt is. Ja. Uh, dat toch een beetje dat idee van... God, we zijn als Europeanen misschien niet zo allemaal gelijk. En we zijn heel veel verschillen... maar we zijn tegelijkertijd wel allemaal uh, toch meer zoals elkaar... dan zoals de rest van de wereld. En ik denk dat dat uh, nog niets... Het wordt, we zijn echt toch niet zomaar één land we worden geen groot Romeins rijkachtige staat mm -hmm. maar ik denk wel dat een soort van gevoel van verbondheid eigenlijk alleen maar toe kan nemen naarmate we uh, meer in contact komen met de rest van de wereld je ziet Azië ja. de afgelopen decennia keihard op is gekomen uh, je zult dat straks ook wel zien uh, uh, ik denk bepaalde economieën in Afrika echt uh, booming gaan dadelijk ja. als uh, de economieën in, uh, in China en in Vietnam en Indonesië, Indonesië als het wat ouder wordt. En ik denk dat toch die, de, hoe meer uh, interactie er is tussen verschillende culturen, hoe eerder wij zullen zien dat toch Europese culturen ook toch wel meer, meer, ook aan, meer, meer ook aan elkaar verwant zijn dan aan culturen buiten Europa. Ja, zoals van je gaat met een, uh, uh, als je samen bent met een Fransman, een Duitser en een Griek, dan zijn we allemaal heel verschillend. Maar als we dan met z'n allen vervolgens naar China gaan. Ja, dan zijn we allemaal Europeanen voor dan, die Chinezen. Ja, maar ook voor elkaar. Ook voor elkaar, ja. Ik. Nou ja, David Engels probeerde een goede poging te doen. Hij zei eigenlijk van het kenmerk en de westerse beschaving. Is dat wij mensen zijn die altijd meer willen. We zijn altijd op zoek naar het volgende. <lacht> en dat heeft weer een beetje met die wederopstandingsgedachte te maken. Waar uh, ja. Thierry het in zijn Latijnse spreuk over had. Um, wij zijn wel... Mensen die altijd in de toekomst kijken, terwijl er zijn ook culturen waar het heel erg op het heden gaat ja. of zelfs heel erg naar het verleden terug wordt. Ja, ja. Dus onze, ons, uh, ons hele beeld van de geschiedenis is ook eigenlijk vanuit het christendom en vanuit later de, de, de, de, de, de, de, de seculiere uh, ethische beweging. Dus eerst Kant met de plichtethiek, daarna uh, bijvoorbeeld Marx met het idee van het pro de progressie, progressivisme. Er uh, zijn heel veel denkers en filosofen en cultuurbewegingen geweest. Altijd in de geschiedenis van het Westen is het idee van we moeten vooruit en we gaan ergens naartoe. Vroeger gingen we naar God toe. Uh, wat Aristoteles al zei je, we werken ergens naartoe we ontwikkelen ons uh, dat is daarna ook het, het progressivisme het hele woord zegt al de progressie uh, die er gevoerd wordt ergens naartoe uh, de geschiedenis heeft een begin en een einde terwijl je in de Aziatische cultuur vaak ziet de geschiedenis heel cyclisch is dus van hé hey, weet je de, de geschiedenis herhaalt zichzelf en een soort van circle of life die voltooid wordt en ik denk dat het zeker klopt als je zegt van, uh, we hebben in Europa een wereldbeeld dat heel doelgericht is en ergens naartoe gaat. Nou ja, ik bedoel, dat is wat ons uiteindelijk groot heeft gemaakt. Want ik bedoel, waar komt al die technologische ontwikkeling vandaan? Ja. Dat ja. komt uit het idee dat wij denken dat wij gewoon zelf onze wereld kunnen verbeteren. In plaats van dat we maar moeten accepteren dat het kut is. Ja. Uh, en ja. dan denk ik dat, dat nog het grootste verschil tussen Europa en Amerika dan weer is. Is dat Amerika een beetje dat is, maar dan aan steroids. He, als je ziet hoe hard ze werken en dat ze ja. bijna bijna niet kunnen ja, spannen. Ja. Ja, maar goed, dat is ook dat ja. de Europese cultuur. Ja, nou, ik natuurlijk... bedoel, ik wilde, wilde hem net gaan noemen. Maar dat is wel ook uh, een deel van, de, dan toch een beetje de schaduwzijde geweest van dat Europese idee van vooruitgang en ambitie en ongebreidelde uh, power naar voren, die energie. Mm -hmm. uh, dat dat toch ook heeft opgeleverd dat we nou ja, 70 van de wereld uh, veroverd en uh, onderworpen hebben. Waar nu nog steeds gigantische culturele trauma's voor bestaan. Ja. Uh, ik bedoel, de hele reden dat wij hier nu allemaal ons schamen voor onze racistische uitingen. dat komt gewoon puur door onverwerkt uh, uh, koloniaal uh, verleden. En dat, uh, dat, dat, dat, dat, daar verzet ik me tegen. Ik vind niet dat je, je daarvoor moet schamen. verleden is het verleden. en we moeten nu uiteindelijk kijken hoe, hoe iedereen beter. Ja. Maar het is wel. Uh, er zijn ook andere tijden met andere waarden. een ja. ander beeld op de wereld. Ja, maar het idee, het idee van. Europa moet zich verspreiden en uitbreiden. Ja. Uh, dat is hetzelfde. Dat is grappig dat je islam noemt. Want die heeft dat ook weer. Het is ook een hele expansieve cultuur. Ja. Die ook zichzelf wil, wil uitbreiden en wil vernieuwen. Nou, vernieuwen in zijn eigen the uh, theologische manier. Dus uh, een nieuwe, nieuwe ruimte vinden voor de religie. Uh, dichter bij het leven van, uh, van, de, de, van, van de profeet komen. Ja. Uh, maar dat dat ja, toch wel iets is uh, wat je in Amerika ziet. Uh, on steroids. Dat klopt, het is een kolonie geweest die zichzelf uh, is gaan uiten de manifest ja. destiny naar het oosten. Amerika steeds groter, Amerika steeds machtiger. Maar wat ik wel denk is dat het in Amerika ook een beetje, een beetje klaar is met dat idee nu. Ik denk dat Amerika toch weer een beetje teruggaat naar, goh, weet je, we hebben Amerika en uh, we hoeven niet ook voor de rest van de wereld te zorgen. Ja, nou ja, niet voor niks. Op een dus gegeven moment is de energie ook een beetje op, denk ik dan. Ja, en, en ze zien er ook wel de negatieve consequenties van, van bijvoorbeeld buitenlandse inmenging militair, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ze hebben niet voor niks natuurlijk Trump verkozen, die toch relatief protectionistisch ja. is. Ja, nou inderdaad, dat idee, dat is altijd het standaard idee geweest van nou, Amerika is Amerika, en daarom moet Amerika voor de rest van de wereld zorgen. En ja. weet je, kom maar hier met je NAVO, wij betalen het wel. Terwijl, uh, ik denk toch, Amerika nu genormaliseerd is naar van, weet je, wij hebben ook ons land en iedereen heeft ons land, en uh, je moet ook een klein beetje je eigen planten water geven. Dus ik denk dat dat... Een kwestie van energie. Ik weet niet meer welke schrijver dat ooit geschreven heeft. Geloof dat het Spengler was. Dat ging net over David Engels. Die zo geïnspireerd door Spengler. Die op een gegeven moment zei van... Alle culturen hebben een soort van energie. Een bron van energie. waarvan waaruit ontwikkeling voortkomt. En ambitie bloeit, En dat Europa dat altijd heel erg breed had. Superveel energie. Dat het door de Twee Wereldoorlogen uh, ontzettend geknapt is. En dat nu die energie ook op aan het raken is. En dat we heel voorzichtig om moeten gaan met de restjes die over zijn. En dat het langzaam uh, een beetje insuppelt. En dat we daarom uh, heel erg uit moeten gaan kijken. Van, God, dat we niet ook overrompeld worden door uh, culturen die meer energie hebben. Dus ja, ik noemde dus, net al de islam. Uh, ik zeg ook expliciet in dat stuk. Van, ik, neem het, ik neem het de moslims uh, in Europa bijna niet kwalijk. Dat ze hier heel enthousiast ...gezinnen uh, ja. stichten en hun religie uitdragen... ...want die ruimte die is er gewoon. Dus ja. een heel culturele leegte. Uh, ja. Een leegheid. Terwijl zij natuurlijk wel nog heel geïnspireerd... ...in hun cultuur staan. Ja, precies. Uh, Ik bedoel, het zijn gewoon mensen... ...die uh, nou ja, gewoon een, een, een goed leven leiden... Een, naar hun, hun standaarden. Ja. En uh, gewoon maar daarbij zo ook een heel duidelijk beeld hebben van ja. wat een goed leven dan is. Best... Dat is voor ons vaag Nee, in het westen dat, we, dat hebben we helemaal niet meer. Uh, ja. Je hebt ook, als je gaat kijken, als ik nu een Marokkaanse jongere was en ik zou moeten kiezen: van, goh: kies je de Nederlandse identiteit of de Marokkaanse identiteit, of zelfs de islamitische identiteit. Ik bedoel, dat zou ik het wel, wel weten, in ieder geval niet ja. die Nederlandse, want wat is dat precies? Wat is dat dan? Is dat, ja. het, is dat het recht om, uh, om, om homo te zijn? Maar ik ben helemaal geen homo. Ik snap best, ik snap best dat, dat iemand vanuit een andere cultuur dat niet snapt. We hebben zelf al een discussie van een uur over wat het precies is. Ja. Laat staan dat je dat vanzelf snapt. Terwijl ja. bedoel, in, in Marokko heb je ook die kunstmatige staatsvorming op 19e eeuws model. Van de, de parades en de koning en ja. nationalisme en Marokko sterk. En, weet ik, ik ben in Marokko geweest. Het is een heel trots land. Mensen zijn heel trots op Marokko daar. Uh, um, ondanks dat het op veel vlakken dan nog heel erg achterloopt. Maar ze zijn altijd wel trots op het land. Dat is heel, ja. heel inspirerend om te zien. En in, in de islam uh, als, als religie al is een bloeiende uh, religie wat dat betreft. Het is heel erg uh, zelfbewust. Heel erg op uitbreiding gericht. Heel erg enthousiast. Mm. Um, dus ik, ik snap heel erg goed waarom het heel moeilijk is om uh, moslims te integreren. We heel, heel uh, moeten tegen de waterval opzwemmen ja. wat dat betreft. Ja, precies. Ja. Uh, je sluit je stuk eigenlijk af, en ja, we moeten ook een beetje richting de afronding van de, van de podcast. Uh, over een ander element. Uh, nou ja, wat je zegt, de, de, de, de islam is vrij expansief, maar ook uh, demografisch natuurlijk. Ja. Ze krijgen uh, drie keer zoveel kinderen als, uh, als wij, gemiddeld dan. Um, en uh, ja, dan, dan noem je een aantal um, oplossingen daarvoor. om te zeggen: van ja, we moeten de arbeidsmarkt wat verkrappen. Eénverdienersgezinnen worden nu zwaar benadeeld. Ja. Um, en bijvoorbeeld dat bij de werken Of dat nou, kostwinnersmodel. Uh, dat soort dingen. Maar wat ik me ook afvraag. We hebben net natuurlijk heel erg over cultuur gehad. Dit zijn wetgevingen. Die kun je natuurlijk invoeren. Maar als die cultuur er niet is. Hm. Uh, van uh, het is belangrijk om hm. kinderen op de wereld te zetten. Of dat is uh, ja, zeg maar iemand die nu huisvrouw wordt. Wordt bijna beschimpt. Ja, ja je precies. Dat, um, tot hoever kun je dat door wetgeving uh, aanpassen. Dat vraag ik me dus af. Is ja. dat niet iets wat je cultureel moet vervoeren? veranderen, zeg maar. Ja, nou, allereerst zijn die, die beleidsvoorstellen die ik doe aan het einde. Het is weer een soort van open, open, open startschot van een, mm -hmm. van, een, van een idee. Ik ben echt gaan brainstormen of zo van, oké, okay, weet je, waar moeten we nou gaan kijken en wat zou mogelijk ja. een oplossing zijn? Dus het is allemaal, uh, misschien als ik daar nu onderzoek naar ga doen, denk ik van, hé, hey, wat onzin dat ik dat opgeschreven heb. Maar ik dacht er nu niet van... Ja, ik zeg van, niet dat het ja. onzin is. Ik ja, denk nee, ik denk dat, dat, dat het zou, het zou kunnen. Ik zeg zelf effectief ja. is Maar ja. niet zonder een culturele dus, verandering. Nee, maar wat, wat ik wel denk is dat uh, het beleid. Uh, wel degelijk cultuur kan beïnvloeden. Ik denk dat het op dit moment dat ook doet. Gewoon simpelweg mm -hmm. omdat wij heel erg die fixatie hebben van iedereen moet werken en 40 ja. uur werkweek is heilig. En uh, efficiëntie, efficiëntie, efficiëntie. Ja, maar wel, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer. En iedereen meer vakantie, meer auto's, auto's koopt dat huis, Koopt die auto's. Makkelijk, inderdaad. Die, toch die heel erg die cultuur. Ik denk dat dat ook gestimuleerd wordt door de wetgeving die we nu hebben. Ja. Ik bedoel, uh, het hele feit dat uh, in gezinnen uh, fiscaal niet ...heel erg uh, goed uh, profiteren van wat er nu aan is. Echt het benadeld worden zelfs. Ja. Dat, dat destimuleert het al heel erg om bezig te gaan. Het hele idee van dat... Uh, ik denk dat het ook daardoor komt, die hele fixatie op werk... ...dat heel veel jongens zoiets hebben van... ...ja, ik wil helemaal geen kinderen. Ik bedoel, het is mm -hmm. nooit verteld van... het is ook, ook een optie in het leven. Dus het is niet allemaal... Ja. Maar eeuwige groei en bloei. En, en uiteindelijk denk ik dat het toch meer in het leven is. Dan alleen maar voor jezelf zorgen. Mm -hmm. uh, maar dat is echt, echt een persoonlijke opvalling. Wat dat betreft. Uh, maar ik denk dat als we naar een tijdperk toe gaan. En daar geloof ik echt in. Waarin uh, automatisering. En toename van arbeidsproductiviteit. Zo hoog wordt. Dat je op een gegeven moment niet meer kunt, tegen iedereen kunt zeggen. Van ga maar 40 uur werken ja. per week. Uh, dan kom je in een hele moeilijke situatie. Want dan krijg je een structurele werkloosheid. Die omhoog gaat. Omdat heel veel overgenomen wordt door, door computers en weet ik veel wat uh, dan ga je van die gekkies krijgen zoals Rutger Brechman die uh, lopen te pleiten voor een basisinkomen ja, wat natuurlijk helemaal de, nee, ik, er, de werklust uit ja, de ik denk dat slaat juist, juist dat, de, de mensen die, die wel door zouden werken dat zijn de mensen die juist nog aan het werk blijven dat zijn de creatieve en ambitieuze en ondernemers ja. die, die blijven aan het werk maar de mensen of die... die gaan misschien het land uit of, of die gaan het land We uit maar als, als ze hier blijven dan blijven ze hier werken uh, terwijl de mensen die ju juist niet zouden gaan doen, degene zijn die in die basisuitkering uh, zouden komen ja. en niet meer zouden werken. Terwijl bedoel, ik denk dan van ja weet je, ga dan manieren verzinnen. In plaats van dat je meer, uh, meer, meer, meer arbeiders probeert ja. te kweken, gaat zeggen van oké, okay, uh, we gaan monitoren hoe ver die automatisering gaat. En we gaan gewoon kijken van op welke manier kun je er dan iets aan doen. Dus, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat uh, op den duur, als de vergrijzing afneemt, uh, uh, dat de dingen rechttrekken en dat productiviteit, dat we de AOW-leeftijd weer, weer omlaag gaan doen. Hij moet nu omhoog, maar wat is te zeggen ja. dat hij over tien jaar niet weer een stukje omlaag kan? Ja. Er wordt nooit over gesproken nu, maar ja. ook een heel belangrijk voorstel daarin is denk ik van, dat we heel erg moeten gaan kijken naar, van, in plaats van naar een baan, mensen meer op zoek gaan naar, naar ja, een, een roeping, dat er ja. ook niet in, gediscrimineerd, niet in gediscrimineerd wordt. Ik bedoel, je zei net zo, je wordt beschimd als je een huisvrouw bent. Ik denk dat het best een Nederlands idee is, dat er ook, uh, als er weer meer eenverdienersgezinnen komen, ja. dat het ook vaker de vrouw is die uh, de kostwinner daarin is. Of ja. uh, juist niet, zeg maar. Ja, nee, of, ja. ja inderdaad. Dus dat het niet per se seksueel gebonden is, maar dat ja. wel meer mensen zoiets hebben goh, uh, oké, okay, um, we zijn samen, samen een gezin. Er komt genoeg geld in het laadje, maar dat is niet het enige dat van belang is. Ja. Uh, dat mensen ook gewoon zien dat het leuk kan zijn, misschien om, om kinderen te hebben. Mm -hmm. ik, uh, ik, ik voel dat nu nog niet. Oh. Uh, misschien kan dat wel zo zijn. Dat, dat ook nog. Ja. <laughs> um, maar ik denk dat dat wel iets is uh, waar we naartoe moeten. Uh, uiteindelijk ja. moet je toch ook een beetje je land uh, doorgeven, ja. denk ik dan. En we kunnen wel allemaal praten over grenzen dicht. En, en uh, uh, alle criminelen, uh, alle in het land uit echt die PVV-voorstellen. Ja. Maar ik vraag me af tot de hoeverre dat realistisch is. En ik, misschien ook ja, ja. de focus niet leggen op wat willen we buiten houden, maar ook... Maar wat, uh, wat, wat doen we zelf? Wat, wat zijn we dan? Houden de spiegel Wat willen we behouden? Bij, bij jezelf ook, zou ik zeggen. Uh, en, en ga kijken van alle uh, problemen die we weer hebben met bevolkingsgroei, tot hoeverre kunnen we dat... Uh, met, met vergrijzing, ho tot ho hoeverre kunnen we dat zelf ook uh, voor een deel... Oplossen Tot in hoeverre hebben we daar, uh, daar, daar invloed op? Tot in hoeverre kunnen we ook voorkomen dat we uh, uh, uh, ja, gewoon die, die migratie op een onrealistische wijze dichthouden? Er komt een onderzoek in de Elsevier onlangs, waar voorspeld werd, waarvoor dat die grenzen nou dichtgooien. Mm -hmm. Dan zitten we alsnog met uh, 11% islamitische uh, bevolking in 2060, gewoon simpelweg omdat die mensen wel... Die, die vitale cultuur hebben waarin ze uh, uh, weet je, hun, hun geschiedenis uit willen dragen... en toch ook weer kinderen uh, in de weer willen. En ik zeg niet dat we allemaal weer terug moeten naar de jaren 50 met gezinnen van uh, acht mensen met uh, mama die in de keuken staat en papa die werkt. Maar ik, ik denk wel van dat we het meer moeten legitimeren als een levenskeuze. Ja. Ik denk dat het ook heel liberaal is om daar op die manier in te staan. Weet je, als mensen ervoor uh, uh, kiezen... Om dat te doen. Dat het ook aangemoedigd moet worden Kijk, Je kiest ervoor ook niet maar. Je prima. Ja, niet, niet bestraft. Ja, niet bestraft. Het is in sommige inkomensgroepen zo. Dat als je hetzelfde inkomen verdient. Als één verdiend gezin. Of als twee verdienders. Dat je vijf keer zoveel belasting ja. betaalt. Dat ja, het, dus het komt in een hogere schaal. Dat is een persoon. Ja, nee, inderdaad. nog kinderen of vorms, Daar kunnen, we, leven, daar kunnen we sowieso uh, vanaf. Ik denk dat dat een hele, hele goede zou zijn. Het, uh, bedoelt, ja, waar, waarom niet, denk ik dan? Het is feitelijk gelijkstellen van de manier waarop inkomen verdiend wordt. Inkomen wordt op basis ja. van huishouden verdiend. Ja. Dat is gewoon nou eenmaal zo. Uh, en dan uitgegeven basis ja, van de ja, ja, ja, precies. Het is niet, het is zijn niet, het is niet pa, papa heeft zijn bankrekening en mama heeft haar bankrekening. Of zijn bankrekening. Dat kan allemaal tegenwoordig. Uh, yeah. Maar ja. Yeah. Uh, nou, mama yeah. heeft zijn bankrekening. Ja, ja, dat is, wordt uh, wel een beetje. En dat is ver... heel progressief allemaal. Nee, <laughs> is, maar, is heel Kijk, dus, ja, dus, zo werkt het niet. Het er wordt als dus gezin uitgegeven. Ja. Ik zou zeggen dat het ja. een no-brainer om dat wat meer recht te trekken. Ik denk dat het ook heel goed kan. Je FDB pleit een, een vlaktaksysteem. Mm -hmm. Daar zou je dat eigenlijk al mee oplossen. Want de problemen die er nu met één zijn, is dat een eenverdiener in zijn eentje in hogere belastingsschrijving komt dan die ja. twee verdieners in een, een tweetje. Ik bedoel, ik hou naar nou mijn handen omhoog. Allebei de andere Ja, precies. Ik bedoel, dat als je dat allemaal uh, op, op één niveau zet. Dan heb ja. je dat dan niet meer. Maar ik denk ook een beetje die cultuurverandering erbij komt. Zo van dat uh, mensen niet meer raar aangekeken worden. Ze zeggen van ja weet je. We vinden het ook belangrijk om, uh, om, om kinderen te krijgen. En dat mensen toch zoiets hebben van we respecteren die, die levenskeuze. En het kan ook een roeping zijn. Je hoeft ja. niet allemaal de carrière tijger te zijn. Of de, de, de, de, de ondernemende millennial die een lerende carrière heeft. Mm -hmm. Het is er zijn meerdere manieren om op een goede manier in het leven te staan en ik denk dat, dat, uh, uh, dat we daar ook wat meer open voor moeten staan en dat dat al heel erg zou helpen bij toch dat klein beetje weer normaliseren van uh, uh, onze, onze bevolkingsgroeiende manier waarop dat gaat en we niet meer afhankelijk ook zijn van die migratie ja. um, en tegelijkertijd en ook niet zomaar in, in, in getallen kan denken uh, van uh, oh die vergrijzing lossen we wel op door mensen binnen te halen. Dat is nee, toch zo, zo cultureel het. heel anders. Je krijgt dus toch problemen. Nee, ja, dat kost het kost ook gewoon kan geld. Niet, je, je autochtone bronnen. Ja, groeien je, je ziet, je ziet ook in de statistieken dat die, die hele uh, de grootste deel van de migratie gewoon op termijn vooral veel geld kost en niet de financiële problemen oplost ja, van de vergrijzing. En op deze manier, ik denk ook cultureel gezien heel goed is, want we zouden onszelf daarmee weer een beetje een, normaal, een normale cultuur maken, ik bedoel, in, in de rest van de wereld gaat het ook zo, daar heb je ook ja. mensen die ervoor kiezen om met kinderen aan de gang te zijn en je hebt beroepsprofessionals en je hebt mensen die allemaal beter naar zichzelf kijken, met de cultuur in, in contact zijn uh, heel zelfbewust zijn en als wij dat als Nederlander en als West-Europeanen dat ook hebben, als mensen dat Frankrijk en Duitsland hebben, denk ik dat wij op een hele gelijkwaardige manier ook de hand kunnen schudden met mensen van andere cultuur, ik denk dat mm. ook uh, mensen vanuit andere culturen in Nederland uh, Nederland dan beter begrijpen ook misschien beter waarderen, omdat het meer lijkt op hoe het in de rest van de wereld is ja. dus ik denk dat we wel een beetje daar uh, naartoe moeten ja. Moet we moeten uh, gaan afronden okay. ja. nog even als herhaling uh, voor de luisteraar het boek waar jij een bijdrage aan hebt gedaan dat is de Europese Spagaat dat is vorige week al, ook al even door sint Lucas aangekondigd niet alleen jij hebt eraan gewerkt, maar ook zit Lucas zelf, Paul Kiteur, Wim van Rooij en nog een aantal andere grote namen. Ja. Um, zeer aan te raden boek. Uh, ja. Wij zullen in de uh, uh, notes bij deze aflevering ook even een linkje naar dit boek plaatsen. Ja, en uh, ook voor de luisteraars een uh, klein oproepje. Uh, voor de luisteraars die het boek gelezen hebben of die het boek gezien hebben en die een suggestie hebben voor iemand die we uh, over die bijdragen kunnen interviewen. Uh, stuur ons gerust een, een berichtje. Via Facebook ja, of zo. Ja. Website, via de website. Watvierpodcast.nl Lex, dat was heel interessant. Hartelijk bedankt voor de... Ja, ja, ja. Het was van niet, of? Nee, graag gedaan. Het is een, een beetje arrogant om tegen jezelf te zeggen. dat je het heel interessant vond. Uh, nee, ik vond het zeer, zeer heel leuk om te doen. Uh, graag gedaan. Ik hoop oh, dat de, de luisteraars er ook van genoten hebben. Ja, dat uh, hoop ik ook. In ieder geval hartelijk bedankt voor je komst Lex. En bedankt voor het luisteren aan de luisteraars. En uh, tot de volgende keer. Tot volgende keer.